Job Oots met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft het referendum over uitbreiding van de presidentiële macht nipt gewonnen. Van de Turkse kiezers stemden ruim 51% voor en bijna 49% tegen. De opkomst was 84%. In zijn overwinningstoespraak zei Erdogan dat Turkije op de drempel van een nieuw tijdperk staat. Volgens hem zal het land sterker, veiliger en democratischer worden. Ook zal het economisch met Turkije beter gaan. Erdogan benadrukte dat het voor het eerst was dat het volk zich uit kon spreken over een grondwetswijziging. Tot nu toe stemde alleen het parlement erover, zei hij. De grootste oppositiepartij, CHP, vecht de uitslag van het referendum aan en eist hertelling van de stemmen. Volgens de partij is er op grote schaal gesjoemeld met de stembiljetten. De Groningen Bodembeweging heeft zich teruggetrokken uit het overleg over nieuwe afspraken over afhandeling van de schade door gasboringen. Ook het Groningen Gasberaad overweegt niet verder te overleggen. De bewoners zijn teleurgesteld in minister Kamp, die zou zich niets aantrekken van afspraken die de bewoners eerder met de nationaal coördinator Groningen Hans Alders hebben gemaakt. Eind vorige maand werd bekend dat het gasbedrijf Nam zich niet langer bemoeit met de schadeafhandeling in Groningen. Alders gaat die taak op zich nemen. Een bijeenkomst van het Forum voor Democratie met Thierry Baudet in Dordrecht... die was afgelast wegens veiligheidsrisico's, gaat toch door. De partij heeft voor morgen een andere locatie gevonden... nadat de eigenaar van het eventcenter in Dordrecht het evenement had afgelast. Hij deed dat nadat hij advies aan de politie had gevraagd. De eigenaar was bang voor welletjes. De afgelopen dagen kreeg Forum voor Democratie mailtjes en telefoontjes... van mensen die het niet eens zijn met de standpunten van de partij... Het weer vannacht kans op regen en motregen in het hele land. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Bovendien is er kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw fris. Zon en wolken wisselen elkaar dan af. En er is kans op een enkele bui. Temperatuur op tweede paasdag tussen 8 en 11 graden. De rest van de week overwegend droog. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Ik ben van Pettigem, het laatste uur. En ik spreek vandaag met Willem Duin. En Willem Duin komt uit Haarlem. En uh, ben jij geboren ook in Haarlem of een andere plaats? Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Oké, oh, kijk, ja. echt een Haarlemmer. Een ja. echte mug, we mogen besluiten. Zeker, zeker. En uh, ja, vertel eens even. Uh, je komt uit een gezin. Heb je nog uh, veel broers en zussen? Ik heb nog uh, één broer.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 Ja. En uh, nou, daar ben ik vanuit, ik heb een aantal jaar op die school gewerkt. En vanuit daar waren er op een gegeven moment uh, was, waren daar niet genoeg lessen meer, niet, niet genoeg uren meer. En toen kon ik komen op een school uh, in Harlem Noord. En dat was de, een gefuseerde MAVO, de Brug. Ja. Die is daar uh, toen ontstaan vanuit twee andere scholen. Die ja. dus, uh, die dus uh, ja, minder werden, daar kwamen minder leerlingen op. En, en toen is deze gefuseerde school ontstaan.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 Einer, nur er kennt das Ziel. Einer, nur er gibt dir Leben. Und wenn er gibt, gibt er viel. actieve Jesus cher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 En gezichten en, en, en praten tegen elkaar en vriendelijk. En, nou ja, je, je merkt gewoon aan de sfeer van hey, waar ben ik terechtgekomen. Ik, dit is niet uh, wat ik in de wereld zie. Ik zie vaak uh, het tegenovergestelde in, uh, uh, in de wereld. Dus ik, ik, ik vond dat wel eigenlijk wel, dat trok me wel aan.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 Meneer Duin, ik, ik laat me dopen dan en dan. Zou u ook bij mij willen komen kijken? En uh, wat zou ik wel fijn vinden als u erbij bent? Nou, dat denk weer. dus uh, dat was ongeveer uh, ja, hetzelfde. Maar ik. Uh, met dat verschil, dat ik um, tegen mijn vrouw zei: van. Joh, uh, vind je het niet fijn om ook mee te gaan? Dat, dat jij het ook eens kan, uh, kan zien van hoe het er daar toe gaat. En nou, is mijn vrouw ook mee. En um,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 ja, ik was gewoon radicaal van God. Ik ben, ik ben radicaal bekeerd. En ik ben het evangelie gaan verkondigen... in Haarlem, op de Grote Markt, in het centrum. En dat was... Uh, ja, dat is een passie van mij geworden. Dat ik mensen over het evangelie uh, wil vertellen. Want ik weet dat er een geestelijke wereld is... waar alle mensen...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 En dat is natuurlijk vreselijk en daarom uh, heb ik die, uh, die bewogenheid met alle mensen die nog niet geloven, nog niet gered zijn voor de eeuwigheid, om hun het evangelie te vertellen. Ja, dat heeft echt God in je hart gelegd ook om, om de Haarlemmers te bereiken, te vertellen van ja. Gods liefde. Ja, ik heb vanaf dat moment, ja, vanaf dat moment heb ik een, uh, een grote bewogenheid voor het verlorene. Ja.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 Begonnen toch mensen langzamerhand uh, naar de gemeente te komen. Ja. We zaten op de nieuwe Gracht En uh, we huurden dat voor, voor weinig geld. En we hadden daar, uh, elke, elke zondag hadden we daar een samenkomst. En, en er kwamen dus langzamerhand wat meer mensen. ontmoetten wat mensen op straat ook. Omdat ik ook op straat stond. En mensen ja, getuigden van mijn geloof. en uh, ja, Mensen kwamen zo eens uh, kijken. Ja. Zo, eens, uh, zo langzamerhand uh, groeiden. Er kwam er toch wat groei in.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 Ook daar hebben we twee jaar gezeten. En op, uh, op een gegeven moment werd dat verkocht. En toen zijn we naar een gebouw gegaan uh, in, uh, aan de Parklaan uh, 21. En daar zitten wij nu uh, op de zondag uh, van de... Uh, dat is het gebouw van de Baptistengemeente, gemeente, de 7 dags gemeente. Die ze op zaterdag hun, uh, hun samenkomst hebben. Maar het gebouw staat op zondag leeg. Dus uh, ik heb met de broeder van die gemeente afgesproken dat wij daar... Uh,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 Uh, dat staat in, uh, in de brief van, uh, van Timotheus. Kunnen we dat vinden in het Nieuwe Testament. Dan lezen we dat uh, de laatste da dagen heel erg zwaar zullen worden voor de mensen. Uh, naarmate uh, de terugkomst van Jezus uh, nadert. Uh, de Bijbel zegt ook expliciet dat uh, zoals Jezus uh, uh, opgestegen is, naar hemel opgevaren. Zo zal hij ook weer terugkomen op een wolk. Nou, dat zal voor vele luisteraars misschien uh,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 en ja dat is niet zomaar van ik heb je lief en uh, nou ja goed tot de deur en uh, voor de rest zoek je het maar uit weet je wel maar nee echt bewogenheid met elkaar en dat missen we in deze tijd uh, dacht ik uh, enorm omdat deze wereld is uh, als we goed naar de, de maatschappij gaan kijken en we gaan het goed inschatten dan zie je dat er heel veel egoïsme is dan zie je dat er heel veel ikgerichtheid is heel veel eigenbelang en dat is niet het onderwijs wat Jezus geeft Jezus zegt juist